Ik wacht hier al uren en zij laat me staan. Wat heb je daar nou aan, Maria? Ai, ai, ai, ai. Waar blijft Maria? Zo gaat het nou altijd, ik ben een idioot. Ze neemt me in de boot, Maria. Want iedere keer dat ik weer probeer, een afspraakje te Maar ze komt niet en dat zijn geen manieren. Ai, ai, ai, ai. Waar blijft Maria? Ik wacht hier al uren en zij laat me staan. Wat heb je daar nou aan, Maria? Ai, Zo gaat het nou altijd, ik ben een idioot, ze neemt me in de boot, Maria. En als ik haar vraag, zegt zij, ik wil graag, mijn hart is dan voor verloren. Al weet ik het wel van tevoren, aan die jasplaats is ze juist niet. Hoe gaat het nog altijd? Ik ben een idioot. Ze neemt me in de boot, Maria. Ja.